Mariel Hageman met het NOS-journaal. In Syrië hebben demonstranten een politiebureau en een kantoor van de regerende baatpartij in brand gestoken. Ook zijn weer honderden mensen de straat op gegaan in de stad Dara. om te protesteren tegen het regime. Betogers klommen op de resten van een standbeeld van oud-president Assad. dat ze eerder hadden vernield. En ze riepen leuzen. De afgelopen dagen gingen inwoners in het zuiden van Syrië massaal de straat op. om hun woede te uiten over gedode demonstranten. Bij, betoog, bij botsingen tussen betogers en ordentroepen zouden tientallen mensen zijn omgekomen. In Londen is een grote betoging tegen de bezuinigingen van de regering aan de gang. Volgens de politie doen er meer dan 500.000 mensen mee. Veel meer dan verwacht. De deelnemers liepen in een mars naar Hyde Park waar nu de slotmanifestatie bezig is. Over het algemeen verloopt het protest vreedzaam. Wel hebben demonstranten hier en daar de politie bekogeld met verf en zelfgemaakte bommen.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 Baanwielrenner Teun Mulder heeft op het WK in Apeldoorn brons veroverd op het sprintonderdeel Keirin. Het goud ging naar de Australiër Perkins, tweede werd de Britse titelverdediger Hoy. Het is de eerste medaille voor Nederland op het WK ba baanwielrennen. De wegwielrenners reden vandaag de Belgische semi-klassieker de E3-prijs. Net als vorig jaar ging de winst naar Fabian Cancelara. De Zwitser kwam in Harelbeke alleen over de streep. Het weer. In het midden en zuiden overweegt bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen. In het noorden breekt de zon voorzichtig door. Het is 7 graden daar en 10 in het zuiden. Morgen weer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Van de betere van Keen, dit was Band en Break. En uh, goeiemiddag en welkom bij een nieuwe entertainmentview voor deze zaterdag 26 maart 2011. Ja en een hele goede middag avond en we gaan langzaam op naar het bord op schootgevoel. Ja, dat, uh, dat, Entertainment dat is, een, is een nieuwe titel nou, een nieuwe, We gebruiken hem al een tijd ja. Maar uh, jij promoot hem wel hè? Ja, altijd, <laughs> het is toch gezellig Lekker naar de radio luisteren Met je bord op schoot En meestal op zaterdag is dat een patatje met Of een frikandel, of broodje frikandel het kan oh, is dat allemaal. Zo? Dat denk ik wel Ik eet gewoon groenten <laughs> nou, <laughs> niet geloof je? Ik niet? denk dat het uh, vanavond stappen wordt en, uh, en dan uh, lekker een uh, bord uh, patat uh, tijdens het stappen denk kebab, ik. Kebab, kebab, kebab, oh. ja, ook, ook zo lekker, ook zo lekker, ja. helemaal die in de haltestraat of natuurlijk om niet. ...te vergeten een lekker broodje shawarma. Ja. Nou, ik krijg er wel helemaal trek van, maar voor mij thuis zitten zo meteen soep uh, ja. klaar. Ook bij jou, voor jou. Hè. Ik ja, lekker. Een lekker kommetje soep van mij. Want, waarom? Ja, vandaag is mijn uh, housewarming party. Ja, leuk. Ja, ja. Een tijdje geleden ben ik natuurlijk verhuisd en nu is eindelijk gisteren zijn alle puntjes op de i gezet van mijn huis... Ik ben er trots op. Wat een mooi huis. Ik krijg er eh, echt kriebels van. Als ik eraan denk. Hoe uh, in drie maanden tijd. toe zo'n mooi stilpje. <laughs> zo'n klein stilpje. Uitgegroeid. Dus ik, de huiskamer is net zo groot als de studio. Okay. En uh, nou, misschien een klein, stukje, een klein stukje breder. Maar de keuken zit er ook nog in. Maar in ieder geval. Ik, ik ben gewoon heel erg blij. En, uh, en uh, ook heel leuk. Dat uh, al de familieleden en vrienden. Even langskomen om je huis te bekijken. Met allemaal leuke cadeautjes. Waar je ook echt wat aan hebt. Ja. Nou ja. Ik ben benieuwd. Want uh, ik heb het nog niet gezien. Dus zometeen ja. uh, gaan we jouw huis bewonderen. Ja, en um, Rudy, ik wil je toch even aanspreken. Je maar Wat was dat nou in de media afgelopen week? Er schijnt een tape van je te zijn. <laughs> ja, die grap die vertelde je net boven. <laughs> nee, de sekstape. Ja, ja. ja, nou ja, dat. Uh... Hoef ik, niet, uh, hoef ik niet meer voor verlegen voor te zijn, denk nee, ik. Nee, we huh? gaan er later in de uitzending over nee, spreken. Nee, ja, het gaat over een <laughs> sextape van een bekende, een bekende Nederlander. Ja, dat wat het is dat jij hoor je straks. Nou ja, en uh, verder... Onder andere een uh, bericht over Matthijs van Nieuwkerk. Hij moet uh, kaal. Hoe en wat hoor je later. Ook een, uh, ja, een leuk fragment die ik heb gevonden is een... Uh, ja Van een tijdje geleden, het was op RTL Nieuws volgens mij... waren twee uh, ja, criminelen waren opgepakt en het waren twee hele brede gasten. Okay. En toen ging het uh, RTL Nieuws vragen aan een gymnasiumklas wat hun ervan vinden en aan een VMBO-klas wat hun ervan vonden. Ik ben benieuwd. En dat, uh, dat de meningen liepen uiteen, laat ik het zo zeggen. Dus dat komt uh, zo, er zo langs. En wat hebben we nog meer? En verder hebben we natuurlijk Popstar Henry met het laatste showbiz nieuws wat er in Nederland allemaal gebeurd is. En natuurlijk ook vaak ook tegenwoordig het buitenland, wat hij vertelt. Altijd heel erg boeiend om naar te luisteren. Verder gaan we het hebben over Dormsfeest 2011. Morgen het sekwi-run. En ja. ik ga ook zo meteen even door in met mijn telefoon. Want ik ben ik ben wel benieuwd hoe gezellig het in het dorp is Want de Zandvoortse 30 is geweest Ja, het is, uh, ik liep net even door de Door het de dorp eigenlijk Door uh, Ja. En natuurlijk Rob en uh, Albert-Jan Die zaten daar, het zag er heel erg gezellig uit het was redelijk Ze druk. verdienen ook al een applaus Voor ja, hun inzet door. van de afgelopen uh, twee weken Want vorige week waren ze ook al op locatie ja. Om een proefuitzending te maken En deze week waren ze live in de café 4 In Haltestraat, waar ze na natuurlijk Zometeen lekker doorgaan met muziek Want het is lekker druk in het dorp ja, en uh, nou ja, dat is het eigenlijk. En uh, wil jij nog even iets melden in de uitzending? Of wil je misschien even een plaatje aanvragen, dat kan, kan natuurlijk ook. ook. Bel dan even naar 03 573 1969. Dus 03573 1969. Deze is natuurlijk niet de muziek die we gaan draaien. Jij zat nee. al te kijken van, wat is dit? Ik dacht, uh, Live for You is begonnen in Die beginnen ook altijd zo met een jazz deuntje. Nee nou ja, ik wil eigenlijk een sfeertje <laughs> creëren hè, met deze muziek. Ja, voor morgen alvast Voor hè? morgen alvast, want morgen wordt natuurlijk een hele gezellige dag, circuiren. Ja. Maar dat uh, hebben we wat later over en jij gaat zo meteen door. Was zoals we net al zeiden, en natuurlijk heel veel muziek, waaronder deze. En dit vind ik enorm leuk, want het heeft een, een vrolijk deuntje. En het uh, typeert eigenlijk het uh, lekkere weer, wat ik nu een beetje kwijt ben. Maar, maar dat, dat komt maakt niet morgen uit. wel terug. Dat, dat komt, het komt zeker hopelijk morgen, morgen weer terug. Ocean color scene is up on the downside. 9... Hier bij Entertainment View, ZFM, Sanford en uh, Beter. En dat staat op een uh, nieuwe album Alles Blijft Anders. Wij gaan even naar Roy, want Roy staat in het dorp en hij gaat even de sfeer even peilen. Of niet? Ja, de sfeer is op dit moment uh, heel erg leeg, moet ik eerlijk zeggen. Het uh, evenement is al uh, ja, afgelopen. Dat merk je nu ook wel. De hekken worden opgehaald. Die trouwens morgen weer terug moeten geplaatst worden. Uh, maar ja, de laatste uh, loper is. Uh, ...is nou net binnengekomen, dat is meneer Wim en uh, meneer Wim uh, is, is uh, ook als laatste begonnen aan de loop de 30 van Zandvoort. Dus je hebt 30 kilometer gewandeld in Zandvoort, buiten Zandvoort en uh, ja, dat is uh, hartstikke leuk en uh, ja, hij is net als laatste binnengekomen. En we uh, dus schijnen vanmorgen al om half acht lopers uh, zijn te beginnen met deze uh, recht nog deze loop. Uh, ja, en uh, al dat uh, de eerste keer uh, vandaag, ja, uh, yeah. dus het is een geslaagd uh, middag geweest. Uh, CFM heeft natuurlijk uh, het laatste verslag bij u thuis uh, gebracht. Wat ook een uh, hele gezellige boel was in Café 4. Um, ja, de radio-dj's hebben nu al lekker hun koffertjes gepakt. En zijn uh, lekker naar huis gegaan. Of is hij een biertje uh, aan het drinken. En willen niks meer met de radio even te maken hebben. Nee. Dus, uh, dus ze waren ook even geen commentaar geven over hoe deze dag uh, is verlopen. Uh, maar in ieder geval, het uh, dorp uh, is op dit moment leeg. En uh, morgen stroomt het natuurlijk uh, vol. Morgen doen er 12.000 renners mee met Runners World Run. Ja. Um, ja, dat ook net, net als de vier, Vierde keer dit keer. En uh, ja, altijd een uh, groot succes. Ik weet nog, de eerste twee jaar hartstikke mooi weer. Vorig jaar al wat minder mooi weer. En uh, ja, zoals de weerberichten nu eruit zien, wordt het 10 graden in Zandvoort. Okay. Dus, uh, dat uh, ziet er uh, heel erg uh, mooi uh, uit. Dus uh, ja, het dorp helaas uh, een beetje leeg. Uh, ik had wel wat meer feestvreugde verwacht, eerlijk gezegd. Maar uh, ik denk dat het ook wel met het weer uh, te maken heeft. Ja. In ieder geval de renners of de lopers zijn allemaal binnengekomen. Bij de finish in de Halterstraat en uh, dus die hebben allemaal een ervaring mee gekregen. En uh, dat is wel een knappe prestatie op 30 kilometer. Lekker te wandelen. Nou, dan gaan we maar even afwachten tot morgen. Hè? Ja, morgen is het, uh, het Dorpse ja, Run, noem ik het vaak. Maar het is het Runners World Circuit run. ja. Een Goed happening, want ik kan net als wij 12.000 mensen doen mee. Donop Jans is in Zandvoort. Hij gaat uh, optreden op het circuitpark. Uh, CFM The Roadshow is er ook. En uh, ja... DJ's Danster en uh, JK die zullen, die, die zullen een optreden geven op, uh, op in de grote tent op het Park Zandvoort. Dus er is hoop te doen, uh, Rudy. Nou, daar gaan we dat zo meteen nog heel even klein over hebben. Want het wordt morgen wel een hele belangrijke dag en heel erg leuk. Ik zie je zo, Roy. Ja, ik kom weer naar de studio. Het goed. Een van de betere dansplaten op dit moment. Basto en uh, Crackery's team. En daarvoor de The Neon Trees en Animal. Hierop, entertainment for you. <laughs> hey, even het volgende. Jaap, je weet al van de X-Factor. Ja. Die heeft natuurlijk uh, de eerste plaat die hij uitbracht was Don't Stop Believing. Een cover van Journey. Toen kwam hij met Walk to the Other Side, beide Engelstalig. En hij heeft nu een, uh, een nieuwe single. En Hotel. dat is Nederlandstalig. Nou, hij heet hoe hard je ook rent. En oordeel zelf, de nieuwe van Jaap. Ik heb zo lang gedacht dat het voor altijd was Zo vaak gezegd hoe goed je bij me past Nu streel ik de plek waar je jaren lag En wacht hier alleen op een nieuwe dag Gooi onze foto's uit je telefoon Alsof ik nooit in jouw hart heb gewoond Ik zal altijd weten wie of waar je bent Hoe hard je ook hebt En je hebt geen idee wat je met me doet Jij was voor mij, mijn lust mijn levensbloed Op een bankje haalt Maar als zit... Right way. Dat het voor altijd was Zo vaak gezegd Hoe goed je bij me past Nu steel ik de plek Waar je jaren lag En wacht hier alleen Ja, en je heet hoe hard je ook rent. En? Ik denk als ik hem zie dat hij heel snel weg moet rennen. <laughs> jij vindt het niks, hè? Nee, ik, ik uh, hou, zoals iedereen weet ook, van uh, Nederlandstalige muziek. En um, eigenlijk van heel veel soorten muziek. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit niet bij hem passen. Ik vind dit liedje echt voor een b geschreven. En vind jij... Um... <laughs> maar vind jij... Um... Engelstalig meer bij hem passen of vind jij ja. dit Nederlandse talig, dit soort niet bij hem passen? Ik vind uh, dat uh, de stijl bijvoorbeeld uh, van uh, Marco Bussato niet de rustige stijl, maar de wat wildere stijl van Marco ja. Bussato, heel erg uh, bij hem past. Niet de nieuwe stijl van Marco Bussato, want die vind ik ook eerlijk gezegd niet zo... Nee, uh, al, hij uh, heeft een uh, nieuwe single uh, Vrij met lange Frans. Nou, die vind ik echt slecht. Walgelijk, walgelijk. Echt... Maar nog even over Jaap. Jaap is een, een jongen die echt wel de X-Factor heeft. Die heeft hij ook gewonnen. Heel erg goed voor van hem. Hij heeft toen een Engels liedje uitgebracht. Ik weet geen eens naam meer, want we hoorden niet meer zoveel van Jaap. Nee. Hij heeft ja. een, een nieuw nummer uitgebracht. Toevallig weet ik dat, omdat ik het ergens heb gelezen. Maar ik zie hem niet groot op het er op RTL Boulevard mee komen en uh, dat soort dingen. Ja, laatst nog over een stukje over X-Factor omdat hij geen uh, dub lip of zo wou zingen of uh, playbacken, want dat is zo. Uh... Ja, ja. Bij de opening van X-Factor ja. was dat, volgens mij. Ja. Maar dat lag weer anders, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, maar toen was hij nog even in de media, maar je ziet hem niet meer zoveel. Nee. Nou ja, misschien nu weer wel met uh, deze single Hartje ook rent. Het is dus even afwachten hoe het, uh, uh, het Nederlands publiek daarop reageert. De nieuwe Jaap hier bij uh, Entertainment View hey, Het volgende. Matthijs van Nieuwkerk um, is een grote kans dat hij kaal moet. Je weet nog vast ja. wel de, de, de presentator van de Wereldraad door. Staat ook bekend om zijn uh, ja, wildige haardros of dos. Hoe zeg je dat? Haardos? Ja. Uh, die heeft drie jaar geleden te, in Holland Sport gezegd, dat hij toen nog presenteerde met uh, Wilfried de Jong, dat als ADO Den Haag binnen vijf jaar bij de eerste vijf van de eredivisie zou eindigen, dat hij zijn haar zou afscheren. Nou, luister even naar het bewuste fragment van drie jaar geleden in Holland Sport. eerste vijf ADO, wat... wat nou, dat, nou, euh... Ja, dat is, geweldig. Ja, nee, nee, dat een is die, dan Gewoon een graagse klik. Dan scheert Matthijs zijn haar af. Zullen we het afspreken? Dat is pas over vijf jaar. Misschien is het er al niet meer. Maar, uh, dat, staat, dat staat op beeld. Oh, ik kan niet wachten. Ik hoop zo dat Ik lukt. ga hier vijf ik jaar op wachten. Dankjewel. Succes. Ik ben ja. Nou ja, als hij uh, woord houdt. Mathijs moet, moet kaal.nl ja, Misschien kan je het dan een beetje, een beetje stemmen. Hey Goedemiddag, dit is Entertainment for You, 26, uh, 26 maart 2011 met Mats Langer. In a way it's all a matter of time. I will not work for you. You will be just fine. Take my thoughts with you. And when you look behind.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 so hard Two minds that once were closed now so many miles apart Het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Slow down, lie down, remember it's just you and. And I'll bow out Remember how this used to be I just want you to know Is that all right? Baby, let's get closer I'll tell you now Grab my last request And just let me hold you Don't shrug your shoulders. Ja! Let me hold you Don't shrug your shoulders. Lay down beside me Sure I can accept that we're going nowhere But one last time let's go there Lay down beside me Grab my last request and just let me hold you Don't shrug your shoulders. Het was 2006. Paolo Nutini brak met deze single door in Nederland. Natuurlijk is hij bekend van New Shoes, maar deze is zeker niet de minste. Dit was Last Request bij ZFM. Je luistert naar Entertainment for You. Paolo Nutini dus. En wat Rudy al zei, u luistert nog steeds naar Entertainment For You. Op uw zaterdagmiddag avond. En uh, altijd het bord op schoot gevoel hier bij CFM Zandvoort. Zoals ik al zei uh, net in het uh, interview toen ik net nog in het dorp was met mijn telefoontje. Eigenlijk in een best wel leeg dorp had ik echt niet verwacht. Maar uh, dat morgen ook het Runners World Secure Run is. En daarbij is altijd het dorpsfeest op het gasthuisplein. Altijd heel veel te doen, waaronder uh, sport en spel, Het rennen natuurlijk, om niet te vergeten. Ja. Lekker een terrasje pakken kan ook in het dorp. Allemaal leuke blaasorkesten zijn er. Maar ook de artiesten op het Gassa'splein. Waaronder Naomi Knol. Zangeres Naomi bekend. Ja. Uh, we hebben Wil de Brouwer. Hij is DJ en zanger. En om niet te vergeten onze eigen grote vriend. Zeg ik altijd. O uh, niemand minder dan uh, Alfred, zanger Alfred. En uh, laat ik nou net hem aan de telefoon hebben. Dag Alfred. Hoi. Hoi. Hey, hoe is het met je? Goed, maar even een vraagje? Ja. Ik hoef morgen toch niet te rennen, hè? Dat Ga je goed doen. <laughs> nee. nee. Nee, nee, nee. Dat hoeft net niet uh, Alfred. Ja, gelukkig. <laughs> maar we kunnen wel, uh, we kunnen je wel uh, na je optreden gewoon meteen uh, aan het rennen uh, sturen, maar nee, laten we dat maar niet doen, toch? Nee, dat geen doen goed we maar idee. Niet, geen we goed al idee. Alfred, maar, maar zingen. Ja. Hey, Alfred, morgen treed je op uh, op het uh, Gasthuisplein en um, ja, waar kunnen mensen jou van kennen? Waar kunnen ze mij van kennen? Van mijn muziek denk ik, van mijn gezellige avondjes. Uh, ja, een feest is dus geen feest als uh, als Alfred er niet is geweest zeg ik altijd. Ja, dat is een hele goede slogan. Die heb ik vaker gehoord, hè? Hey, Al Alfred, um, wat, uh, wat, wat voor zanger ben je? Want uh, Naomi je zingt veel Engelse nummers en een paar Nederlandse talige. Wat, wat zingt jij vooral? Vooral Nederlandse talige en gezellige nummers. Van uh, Django Wagner tot uh, Jammers en eigenlijk alles wat ertussen zit. En die ga je morgen natuurlijk uh, ook brengen, want uh, de bedoeling is van het optreden... Dat het ...de mensen te entertainen en vooral ook de mensen die langs rennen te entertainen. Ja, ik denk dat het wel moet lukken met jouw muziek. Ja, ik ga die mensen eventjes uh, lekker een oppepper geven als ze voorbij het Gasthuisplein komen. Dat ze de, de rest van het toch even lekker tegenaan kunnen. En je komt helemaal niet uit de buurt, hè Alfred? Nee, ik kom uh, niet, helemaal niet uit de buurt. Nee, dat klopt. Ik kom uh, uit het gezellige Brabant, hè. Ja. En, um, dus dat is al een uurtje rijden. Dus dan kom je gezellig... Uh, daar vandaan lekker naar uh, Zandvoort. Um, hoop, de, de Zandvoort uh, is wel een beetje vol. Morgen. Maar het komt wel helemaal goed, denk ik, dat je er doorheen komt met de auto. Um, kom vroeg, is een grote tip. Want het wordt heel erg druk. Het staat overal, hè? Ja, het, uh, het liefst met de openbaar vervoer. Maar ik snap als je zelf weer wegkomt dat het moeilijk wordt. Maar kom vroeg. Als jullie, gewoon een, als jullie gewoon een hotelletje regelen voor mij. Hoe kom je nu? Dan kom ik vanavond al. Uitjaarsleven oh. in. Ja, gaan we met z'n allen stappen, gezellig. Ja, wie weet. Uh, Alfred, uh, tot slot. Uh, hoe laat kunnen de mensen hier verwachten op het grassenplein? Ik geloof rond kwart voor twee. Dus zorg uh, dat je er allemaal gezellig bij bent en dan uh, gaat het. Uh, het dak eraf wat er misschien niet is, maar dan gaan we de wolken voor de zon wegzingen. Ja, dat gaat uh, helemaal wel lukken. Helemaal ja, <laughs> ik weet zeker dat het morgen gewoon mooi weer is. Vorig jaar heeft de zon ons laten zitten en dit jaar gaat het gewoon maar goed komen alfred. Ik weet het zeker. Misschien is het slim om zo meteen even uh... wat doe jij nou weer? een weerbericht te doen. Vanmorgen, dan kunnen we even kijken wat voor weer het is Want het moet wel even Het moet wel even, ja, dat is moet wel even lekker goed. weer zijn Doen we voor één keer in Entertainment het weerbericht Alfred, heel erg bedankt voor je tijd Ja, graag gedaan En um, ja, binnenkort uh, komt er een singeltje uit van je ja? Dan zullen we hem zeker draaien Klopt, het gaat helemaal goed komen Oké, okay, dankjewel en tot snel okay. Tot hoi. morgen, hoi. hoi Entertainment View met Prince I Wanna Be Your Lover op CFM. Wat wij betreft is het een van de betere platen van Prince. I Wanna Be Your Lover. En we well, gaan even naar het... Ja, eenmalig, want morgen natuurlijk een hele belangrijke dag. Een enorme leuke dag hier in Zandvoort. Vanavond is dus opklaring en komende nacht is het over het algemeen helder. Het blijft in de nacht, de zomertijd weer ingaat droog en er waait een zwakke tot matig noordoostelijke wind. De temperatuur daalt flink, want het gaat 1 of 2 graden vries in onze regio. Morgen is het weer prachtig lenteweer, want de schons, zon schijnt weer volop en het blijft droog. De wind waait uit noord tot noordoost en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 10 of 11 graden. Zondagavond en maandagnacht is het helder en bij een zwakke noordelijke wind daalt de temperatuur naar waarde rond het vries. Jij ja, wilt nog iets zeggen? Ja, ik wou nog wat zeggen. Zeg maar. Heb je gisteren weer weer gezien? Met Marco Borsato? Ja. ja. Ja, ja, ja, Dat was leuk. Het was een actie van 5-3-8. We gingen ja. Helge van Leur en Marco Borsato ruilen. Ja, dat was een heel, heel leuke actie, inderdaad. Nu treintje Oosterhuis en everything has changed. The special little girl has changed life forever. Welcome to Van Treintje Oosterhuis, Sundays in New York, is dit everything has changed. We zeiden het net al, het weerbericht van Marco Borsato. Ja. Nou, we hebben even een fragmentje op opgezocht waar hij dat deed. Nou, luister eventjes. Nou, bij hoge uitzondering ben ik één keer voor jullie... De weerman vanavond. Wat, wat was het voor weer vandaag? Volgens mij prachtig. Echte lentedag. De bloemetjes en de bijtjes stonden volop open, deden volop mee. Ja, en dat is natuurlijk. Dat betekent veel stuifmel in de lucht. Dat is niet voor iedereen goed nieuws. Zeker voor de mensen met hooikorts. Maar daar heb ik straks beter nieuws voor. Nou, dan gaan we even kijken. Uh, nou, hier in de, in de tuin werd al 14 uh, graden gemeten. Dat betekent toch een prachtige dag. Dat betekent ook dat het gras gaat groeien. Voor mensen die graag in de tuin werken is dat goed nieuws. Oh. Want dat was werk aan de winkel. Dat, dat blijft ook ja, ja. eventjes zo. Ja. Uh, het was heerlijk wandel. Uh, je kon je jas uit. Uh, er zijn ook mensen die hadden helemaal geen jas aan. Nou, dat wordt de komende tijd Natuuristen. Een stuk lastiger. Natuuristen. Dat we zagen het weerbeeld van vandaag om een uur of één. Dan zie je toch wat dunne bewolking nog. Ja, ja. Toch haalde nog de 14 graden en was het zo... Nou ja, dat was het wel een, het een beetje van... een kleine indruk over Marco Borsato. Wat, uh, wat hij gisteren dus deed bij het RTL Nieuws. Was in ieder geval wel leuk om te kijken. Ja, hoor. tuurlijk. En hopen dat Helge van Leur nu ook gaat zingen. Nu Jeroen van den Boom, Leonie Meijer en Los van de Grond. Nacht is nog maar net begonnen. Of ik droom je in een bed. Ik zie de schaduw van jou vormen op de muur.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 Samen met Leonie Meijer. Je weet het van de Voice of Holland los van de grond. En zo eindigen we het eerste uur van de Entertainment View. Zometeen zijn we terug met onder andere popstar Henry en nog veel en veel meer. Ook natuurlijk het verschil tussen Vamio en gymnasium. Met het, uh, het keuren van mannelijk vlees, laten we het zo even houden. Maar nu weer direct. And this is who we are. En zometeen zijn we terug. Tot zometeen.